1 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Dat wordt officier van justitie van der Voort en burgemeester Petter van Bergen-op-Zoom. Ze hebben zich volgens de raadsman schuldig gemaakt aan smaad of laster... door Otto in verband te brengen met liquidaties... en door hem onder meer een beroepscrimineel te noemen. Volgens Otto's advocaat moeten de twee zulke uitspraken niet doen... omdat de rechter zich nog niet over de beschuldigingen heeft gebogen.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 Bij TomTom, Tom, de maker van navigatiesystemen, verdwijnen wereldwijd 136 banen bij het onderdeel dat onder meer sporthorloges maakt. In Nederland gaat het om 57 banen. Bij de bekendmaking van de halfjaarscijfers in juli zinspeelde het bedrijf al op een mogelijke reorganisatie bij deze divisie. TomTom Tom benadrukt dat het de sporthorloges zal blijven verkopen.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 Het weer in het oosten geregeld zon. In het westen kan een bui vallen. Het is 20 tot 25 graden. Vanmiddag meer bewolking en buien. Vanavond mogelijk met onweer. In het weekend en volgende week meer wind en herfstweer. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A9 richting Alkmaar, 4 kilometer voor knopend Velsen. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda, daar staat tussen Knopend Ketelplein en Rotterdam Centrum, 3 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstoken dicht. En op de N207, de weg Al van der Rijn richting Hillegom staat 2 kilometer file bij Leimuiden. Tot zover de verkeersin.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerheets. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. ZFM uh, lunst sport. Will do you do. Young Willie, my pride. Do you mind? And if I sit down by your gray side And rest for a while Need the warm summer sun I've been walking all day And I need the dawn. I see by your gray stone You were only 19 When you joined the great fallen in 19 16. I have you died well And I have you died clean A young woman in my cry Was it slow and obscene? Did they beat the drums slowly? Did you play the fife loudly? Did they sound the dead march As the lover heard you down? Did the band Play the last in chorus To the pipes Play the flowers of the far Did you leave near a wife Or a sweetheart behind In some faithful heart Is your memory enshrined Although you died back in 1916 In that faithful heart are you forever 19 Are you strange stranger without even a name Enclosed and far apart behind the glass frame In an old photograph Tawn, baton, didn't stand and faded To your out in the brown and dark frame Do they beat the drums loudly? Did he play the fife loudly? Did they sound the death march as the love heard you down? Did the band play the last mountain? Pipes play the flowers of the fall. The sun how it shines on the green fields of France. There's a warm summer's breeze. It makes the red poppies dance. And look how the sun en zo de wij ruim vier minuten van de uh, Fields of uh, Friends. En uh, prachtige muziek gekozen door onze gast van en dat is vanmiddag moet ik ook weer zeggen Marijke Nat. En we gaan weer naar onze presentatoren, want die gaan verder praten met haar en met Joop van Ness. En zo is het. Uh, nog eventjes uh, de commercie uh, de helpende hand uh, toesteken, Henny want dit programma is mede mogelijk gemaakt dankzij de Zizo Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort. Oké, okay, Henny Ja, en het leuke is <laughs> als je zegt dat je uh, als je daar gaat eten en je yeah. zegt dat je naar nou in dit programma hebt geluisterd. Yeah. Lekkere drankjes. heel goed, Gratis. Zomaar gratis. En nou, als je meedoet? Hoe bedoel je als je meedoet? Uh, zoals ik nu hier zit? Nou, ik neem aan dat je ook wel een drankje krijgt. Een drankje? Dan moet ik gewoon mijn maaltijd gratis hebben. Kom, nou, ja, nou dat moet je nou. maar regelen. Jij met wilt, Joop, je moet niet meteen weer alles eruit te kom Onderst uit de nasse, ondersteunen, he, he, on. ondersteunen, kan <laughs> halen jij. Uh... En bovendien, uh, dat kunnen ze niet betalen als ik zo naar je kijk. Dat is... Uh... <laughs> Behoorlijke maar. heeft heel wat gekost. Verstappen <laughs> ja, 1-32-109, vierde tijd. Ja, zeker. Tweede vrije training. Ja, in maar... de eerste vrije training was hij eerst daarheen, overigens. Het was het overigens, drijf... die tweede vrije training die is een kwartier voordat het afgelopen was afgevlacht. Vanwege een megaklapper van Grosjean. Grosjean. Ja, klopt. Die reed zijn achterbank lek op een openstaande putdeksel. Waar zijn ja. we bezig? Ja, we zijn in Azië. Uh, Olaf Molly <laughs> verwacht dat ze uh, dat, uh, niet eerder gaan rijden. Dat, dat alle putdeksels in de baan dicht gelast zijn. Gelast zijn, ja, natuurlijk. Ja. Overigens, Lewis Hamilton hè, die noemt het verdwijnen van de Grand Prix van Maleisië. Want het is de laatste keer dat er gereden wordt. Een groot verlies voor de Formule 1. Want de race staat al sinds 1999. Onafgebroken op de kalender. Uh, maar de regering van Maleisië besloot eerder dit jaar het contract niet te verlengen met de Formule 1. En het is jammer, vindt hij, Hamilton dus, want deze race is de zwaarste, zo niet de zwaarste van het seizoen. Het is een van de zwaarste, zo niet de zwaarste de van het seizoen. Dus uh, ja, dat, die luchtvochtigheid, hè, dat, de, is, de, dat de, is wat de luchtvochtigheid die weer part gespeeld. Hennie? Zullen wij eens even over het Nederlands Elftal praten? Ja, want jij hebt uh, interessant uh, te melden, toch? Ja, advocaat, ja. de coach, ja. vindt record-international Snijder nog altijd een belangrijke speler. Maar hij heeft de spelmaker op dit moment niet nodig. Want ik let erop of hij speelt, en dat is niet zo. Vice captain Wesley Snijder ontbreekt in de selectie voor de cruciale wedstrijden. Dat geldt ook voor de geblesseerde Stefan de Vrij en Quincy de Promes. Ten opzichte van de voorselectie zijn ook Steven Berghuis, Eljero Elia, Klaas-Jan Huntelaar, Timothy Fosemenza, Jeremy Lens, Bruno Martens Indy, Robin van Persie en Jens Toornstra Jen er niet bij voor de wedstrijd tegen Wit-Rusland en Zweden. Ja. Wat um. betekent dat? Dat, dat, be dat betekent dat we niet uh, <laughs> naar, het, naar het eindtoernooi gaan. Nou, nee. ja. oh. De doelmannen zijn Silas en Stekelenburg en Zoet. De verdedigers, AK, Blind, Hoed, Janmaat, De licht, Rekiek, TT, dat is wel een goeie, en Veldman. Middenvelders, Van der Beek, Van Ginkel, Klaassen, Prupper, Strootman, Vilena, Wijnaldum. Geen Frankie de Jong. Aanvallers, Babel. De Pai, de P, de Po, de Po, Dost, <laughs> Jansen. En nou komt het Locadia. Ja. En Robben. Ja, nou ja, jongens. Um, ik, uh, ik had er toch de hoop toch al opgegeven. En uh, Henny, je weet het nooit. Ik bedoel, jouw kennis van de voetbal wordt uh, door velen ook niet gewaardeerd. Uh, ik ken een trainer. Door heel die... veel ook wel, hoor. Ik ken een trainer die uh, jou inmiddels niet meer kan. Uh... <laughs> Horen of zien. <laughs> Wel, welke trainer bedoel je? Nou, dat is wat je wil het er toch niet over hebben. Dus ja, Luchtnummers, daar hebben we niks aan. Namen moeten we hebben. Ted verdonkschot van de HFC die heeft jou al twee keer geschoffeerd. om uitlatingen die jij hebt gedaan. via Voetbal in Haarlem. Ja, ik schrijf namelijk dat het raar is dat hij uh, Roy Castien wisselt voor Tim van Soes. 20 minuten voor tijd. Kijk, Christine is altijd goed om twee mannen aan zich te binden... maar kan ook op de meest onverwachte momenten scoren. Heel mooi scoren, tweebenig scoren. Dat doet hij dan ook heel veel in de laatste wedstrijden. Laat me staan. Ja, dat kan. Maar goed, Ted had een andere idee. Je hoeft, hoeft er niet kwaad over te worden. Nee, dat, dat, ik vind dat je als trainer altijd boven alle partijen moet staan... want uh, dan kun je aan de gang blijven zeggen over alles wat er over je... getweet, gesnapchat, gefacebookt. Nee, ja, maar uh, uh, ik kom dan. Ik ga naar de wedstrijd natuurlijk naar Roy Castine... En ik vraag: hem, Ben je geblesseerd, uitgevallen of zo? Nee, hij zegt hij: Ik heb helemaal niks. Ik heb de pest in dat ik gewisseld ben. Ja. En uh, Ted zegt dan tegen mij: Hij staat me uit te schelden. En zegt dan tegen mij: Hij is twee keer geblesseerd. Ja, nou kom op nou. Nee, hij niet. Maar maandagavond is er een gesprek met okay. Henk Driessen... En dan komen we er wel weer uit. Ja. En dat denk ik ook. Ik hoop het ook voor je. Nee, ja. Goed. Ehm. Um... Joop zit hier nog steeds. Joop, wat, uh, waar moeten we dit weekend op letten hier in Zandvoort, vind jij? In Zandvoort in ieder geval voetbal natuurlijk. Yeah. En zaterdagavond hebben we de heren basketballers thuis. Yeah. De wedstrijd van de dames is uh, vooruitgeschoven. Die gaat uh, andere datum toe. Oh. En zondagmiddag uh, ja, de, moeten toch de dames met de binnenblad. Dan oh, dat ze... lijkt me leuk. Daar kom ik ook. <laughs> ja, ik ben er ook hoor, uh, Noordwijk. Uh, de Noordwijk komt op de site. En uh, die heeft uh, drie wedstrijden gewonnen. Van de eerste drie staat bovenaan. Uh, Over welke sporten hebben we het nu? Uh, sorry, hockey. Joop. Nee, maar oh, niet kwalijk. Ja, nee, dat uh, was oh. mij nog niet duidelijk. Uh, nee, dat is, dat is de enige sportinstante die op, op zondag speelt. Want handbal hebben we niet en meer En die spelen dus, begrijp ik. <laughs> maar goed, uh, ja, uh, dat zullen ze toch echt... Uh, Flink aan de bakkoede, echt flink aan de bak. Want uh, Noordwijk, dat win je niet, 1, 2, 3. Nee. Nou, dat zijn uh, mooie ik vooruitzichten. Ik ben benieuwd wat Marijke Nat, onze gast, van vandaag gaat doen ja. dit weekend. Precies. Uh, ik heb voor uh, morgen een, een wandeling uh, gepland staan. Uh, in en om uh, op Meer. En uh, zondag natuurlijk AZ Feyenoord. Ja, en wie ja. gaat dat winnen? Ja, ik mag kijk het. Ik ik mag het bijna niet zeggen, maar. Nou ik, zeg het maar hoor. Ik ben al jaren Feyenoord fan. Hoe kan dit nou? dit nou. Ja. Zes jaar zit ze in de Landelijke Spelregelcommissie. Ze zit uh, dag en nacht bij AZ. Ze doet alles voor AZ, maar ze is Feyenoord-supporter. Ja. Ja, ja. Als ik dat geweten had, had ik je niet uitgenomen. Nee. <lacht> nee, maar dat meent hij ook nog, hè? want ja. Heddy is een Ajax-fan. Dus... Ja, nou, ja, ik ben, ben anti-Ajax. Hallo! Het wordt steeds erger, Heddy. Sjardal, <lacht> um, nee. kun je af en toe die microfoon even dichtschuiven? <lacht> Marijke, je hebt vanmorgen uh, uh, vastgestaan voor een brug. Moet je niet weg? <lacht> <laughs> Thuis komen maakt niet uit hè, hoe laat. Ja, maar vertel, heb jij iets in die jaren in de spelregelcommissie kunnen veranderen? Heb je regels kunnen veranderen? Wij veranderen geen regels, wij voeren ze alleen uit. De KNVB die neemt de wijzigingen over van de FIFA en de IFAP. En wij als commissie geven ze door aan de scheidsrechters. En wij organiseren spelregelwedstrijden. Dat is leuk. Voor ja. senioren en junioren. En met de junioren zijn we nu bezig om dat geheel via internet te gaan doen. Want ja, die jongeren zitten toch allemaal alleen maar op dat mobieltje. Ja. Ja. En dan de vraag per mobiel kunnen beantwoorden. En dan aan het eind de beste twee bij elkaar zoeken. En die gaan dan per district. En dan mogen er twee teams per district. En die gaan dan strijden om het Nederlandse kampioenschap. En de senioren, dat gaat nog netjes uh, ja, de gewone wedstrijden in de kantines. In de uh, met he? schriftelijk en beeld en uh, onderlinge vragen. Ja. Ja. Je was uh, secretaresse van de scheidsrechtscommissie oh. Alkmaar van 1976 oh. tot 1999. Dat is een behoorlijk aantal jaren. Uh, je hebt ook dus zes jaar in die landelijke speelregelcommissie gezeten. Maar misschien is het ook wel leuk om nu eens even te vermelden dat jij in 1993 de zilveren speld van de afdeling Noord-Holland hebt ontvangen. En in 1999 de gouden speld van de KNVB. Ja, klopt. Dus je klopt. wordt wel gewaardeerd. Ja, ja. Heel fijn. Dank je. Ja, ja. ja daar ben ik ook uh, trots op. En wat ik ook leuk vind, want je bent natuurlijk niet meer een van de jongsten. Uh, je hebt uh, uh, als lid van de COVS nog regelmatig trainingen met de scheidsrechtersvereniging Alkmaar. Ja. En met veel plezier, hè? Ja, ja heerlijk. Op donderdagavond, uh, een aantal jaren geleden, dachten we van... nou. De, de, de leeftijd speelt een rol bij alle scheidsrechters. De hele club weer ouder. En op een gegeven moment kregen we een instroom van jongeren. En uh, we trainen nu gemiddeld met, met ja, 20, 25 uh, leden op donderdagavond En uh, de helft ervan, minimaal de helft, is, is donkies. En dat is uh, geweldig. Mag ik eens vragen, Mark, wat, wat heeft u altijd zo getrokken aan het voetbal? Of moet ik zeggen specifiek het scheidsrechteren? Want misschien gaat het niet eens om het voetbal. Nou, uh, mijn vader was uh, voorzitter en medeoprichter van de club bij ons op dorp. Nou, Wel, rol... welke, welke club? Stompertoren? Stompertoren, Stompertoren. SSV. Okay. En uh, daar rol je dan in en uh, het veld lag achter ons huis. Dus dan was het al gauw helpen, ballen oppompen, de hoekvlaggen neerzetten. Mijn moeder gaf in de rust een blad met thee aan. <lacht> en dat pakte mijn vader aan de andere kant aan en de mannen hadden thee. Uh, bij ons in huis ging de slang aan de kraan en in het hokje hadden ze koud water om zich te wassen toen tijd. En ik ging ook nog wel eens mee met het eerste. En uh, ik heb blijkbaar nog wel eens commentaar geleverd op de scheidsrechter. Hm. En op een gegeven moment uh, heeft iemand mij opgegeven... en werd ik uh, benaderd door uh, Teun Bakker... die toen uh, ja, administrateur was van de KVB afdeling Noord-Holland... of ik de cursus wilde gaan doen. Nou ja, ik liep me natuurlijk niet kennen, dus dat heb ik gedaan. En nee. dat was heel leuk, dat was bij Piet Hartland nog een huis... Wat leuk. Oh, wat leuk. Ja, ja, dat is mooi. Ja. Maar het is, het, het is eigenlijk specifiek het scheidsrechter... wat, wat, wat uh, de trigger heeft uh, ja, overgehaald, toch? Ja, ja. helemaal. Uh, Ron, scheidsrechter is heel leuk om te doen. Ik ben zelf scheidsrechter vrij hoog gefloten Flu Fluiten is leuk. nee is gewoon leuk. Het lijkt me ook, maar je bent natuurlijk altijd de kop van Jut. Dat ah, nee. valt best mee. Nou, ja, dat is, valt best nou. mee. Oh, Jos, dat valt wel mee, hè? Ik doe het al, ik geloof al 24 jaar. En ik vind het elke zondag weer hartstikke leuk om te fluiten. En oké, okay, in het verleden hebben we wel eens nare dingen meegemaakt. Maar gebeurt de laatste tijd ook steeds, steeds minder. Als je maar van tevoren heel duidelijk meldt wat je wilt. En hoe je wilt dat die jongens gaan spelen. En dan maken ze er ook geen potje van. En bovendien, tegen mij schelden, doen ze al lang niet meer. Want ze weten gewoon dat ze meteen eruit gaan. Eén verkeerd woord is afgelopen. Ik hoorde, jou, ik ik hoorde jouw bijnaam. Wat zeg je? Ik hoorde jouw bijnaam. Ja, wat is, is... dat? Chef Middencirkel. <laughs> nee. die, die... Ja, wat moet ik daarover zeggen? Nou, dat nee, is in ieder geval niet, niet zo. Ik loop me altijd wezenloos en ik kom van het veld af. en Ik, ik ben uh, moeier dan uh, menig, uh, menig voetballer... die rechts rechtsachter een bepaald gebied moet verdedigen. Maar nou, even, <laughs> even nog naar mijn reken graag. Ja, ja, ja. Want, uh, zelf gevoetbald? Nee, nooit. Ja, niet. we hebben het nee. wel eens gedaan... Uh, in de beginjaren waren er heel veel vrouwelijke scheidsrechters. En rondom Alkmaar hadden we er zo'n dertig. En wij voetbalden dan wel eens ter promotie... tegen handbalteams of dat soort zaken. Nee, en dan ja. hebben we vreselijk lol, want... De toenmalige voorzitter van de scheidsrechterscommissie Alkmaar, Kormolenaar helaas is hij overleden. Ja. Die floot ons dan. Hm. Nou, we hadden de grootste lol, want niemand kon voetballen. Ja. Dus ik bedoel, het was lachen. Maar we hadden lol met elkaar. Maar het vrouwenvoetbal is natuurlijk enorm in opmars. Hè, momenteel. Ja. Dat is ja. natuurlijk wel uh, ja. een goede ontwikkeling, toch? Ja, schitterend. Ze ja, is schitterend. Ook een uh, leuke mededeling over. In, het, uh, in Engeland, waar ze heel specifiek met uh, het damesvoetbal omgaan. Dat komt zo meteen wel. Ja, dan, ga, dan gaan ze nu echt een profliga opzetten. Ja, dan wordt iets. Ja. Nou ja, kunnen... ja, Luister naar ons hey, vast... over de damesvoetbal. Uh, de impact van het EK is niet zo groot geweest. was ik een week of twee geleden. En dat vind ik heel raar. Want je ziet namelijk, als, als ze met mijn sport, basketbal, als ze Olympische Spelen zijn geweest, zie je het eens weer groeien, het leden al. Nou, ga eens bij HFC kijken. Het is alleen maar meiden. En, en, en het is onvoorstelbaar. Ik wist dat heel sterk in twijfel te brengen. Ja. Volgens mij heeft het een enorme impact gehad. Ja. Het aantal aanmeldingen, wat al zegt, bij HFC is gigantisch. Ja, is, en er zijn zoveel teams bij HFC die. Van, ja. namens teams. het is gewoon hartstikke leuk. Het, ik vind het ook erg leuk om die meiden te fluiten. Het is heel ander voetbal. Okay, het is nog, gewoon hartstikke ja. En nog één ja. vraagje dan even aan Marijke. En um, Vrouwelijke scheidsrechters dus in de Eredivisie. Wat vind je daarvan? Ja, moet, moet toch kunnen? Jonas Secrula die, uh, doet het op dit moment fantastisch. Uh, heeft ook de fifa beds uh, Is naar het buitenland al geweest. Dus ja, ja het is alleen maar... Zou uh, moeten toch, kunnen. Ja. zou Dat moeten kunnen. Niet, ja. in Duitsland is het ook gebeurd. Dus waarom hier ja. niet? In Frankrijk uh, zie je ze ook al uh, langs de ja, lijn hoor. lopen. Dan, maar nog niet als scheidsrechter. Maar ja. het kan dus beslist wel. Ja. Marijke, als je één regel mocht veranderen nu. Welke zou je veranderen? Nou, dan is het in regel 12 uh, over hands. Daar bestaat zoveel onduidelijkheid over op dit moment. Ik bedoel, vroeger was het simpel. Uh, het moest opzettelijk zijn en klaar. Of je de voordelen aan had, dat deed er niet toe. Maar nu hebben ze er zoveel dingen omheen gedaan... dat niemand eigenlijk meer weet waar hij aan toe is. Je maakt een sliding, je valt en die bal komt tegen je arm. Ja, ja en je krijgt scheel. Ja, ik bedoel, dat is hens. Ja, uh, kan jij er wat aan doen? Moet je die arm uh, verstoppen terwijl je valt? Ja, ik, ik vind het heel moeilijk te beoordelen. Terug naar die opzettelijke regel. Als het opzettelijk hens is, ja. hup. Echt. Kaart. Nou ja, ja. Het is het versimpelen eigenlijk weer van de regels. Het werd, het werd steeds ingewikkelder. Ja. En nu is er weer een tendens om het misschien... Nee, er is geen tendens. Het zou weer moeten versimpelen. In de golfsport gaan ze dat doen. Hè? Ja. Daar komen per 2018, dacht ik, allemaal nieuwe regels. En eh, dan wordt zoveel wordt versimpeld. Uh, bij het putten mag je de vlaggenstok raken, wat normaal niet mag... Hè? Uh, uh, de, uh, het, het, het, het droppen bijvoorbeeld, hè? dat is een heel specifiek ding. In, den, in de oude dagen moest je over je schouder droppen zonder dat je het zag. Ja. Hè? En tegenwoordig moet je met een gestrekte arm ja. voor je uit droppen. Maar binnenkort mag je hem op tien uh, centimeter boven de grond laten vallen. En ze kunnen ze dus eigenlijk bijna een plekje uitzoeken. Het is bijna plaats, heet het dan. Nou, het wordt allemaal simpel. En dat doen ze allemaal om het spel te versnellen, want het is... Erg langzaam natuurlijk golf. Maar rond golf, hoeveel regels hebben ze wel? Ja, dat is echt ongelooflijk. Is gigantisch. 29 pagina's. Is als gigantisch. je daar, ja, I know, I know. Als je te daar, eh, regel... Dat kan voetbal nog een puntje zuigen hoor. Ja, nee, dat klopt. Maar ja. ik, ik, ik ben voor versimpeling. Waarom niet? Ik stel overigens voor dat we weer eens even lekker muziekje gaan doen. Ja, want ja. Charles, die zit gewoon niks te doen. Nee, dat is die... niet goed. Ja. Charles moet ook in de bak, toch? Ja, ze hebben, maar dat scheidsrechter lijkt me toch een hele bijzondere functie. Ja, soms gaat het licht in het stadion uit. Hè, dus je moet er niet te licht over denken over die beslissingen die ze moeten nemen. En eh, als ik hier foto's maak in de studio, ja, dat kunnen is... de luisteraars misschien via de webcam zien. Dan gebruik ik mijn flitsapparaat en dan is Joop helemaal blinded by the light. <laughs> the road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 Manfred Man's Urban Blinded by the light, op verzoek van Joop van Ness. En zo is het, Henny sport. Kort, ja, die die... ja, laten we doen. Oké, okay, de Argentijnse topvoetballer Sergio Aguero is gewond geraakt... door een ongeval met een taxi in Amsterdam. De topschutter van Manchester City heeft volgens de Argentijnse media een rip gebroken... en zal in elk geval de topper zaterdag tegen Chelsea missen. En oh. hoe kan dat nou? Hij was in Amsterdam op bezoek om een concert van de Colombiaanse zanger Maluma bij te wonen. En die taxi na aflopend richting Schiphol reed tegen een paal en hij brak een rib. Uh. Dus... Advocaat zegt dat Amrabat moet zelf de beslissing nemen. Dikke advocaat houdt de ontwikkeling van Sofian Amrabat scherp in de gaten. De middenvelder speelde weliswaar al een oefeninterland voor Marokko, maar kan ook nog kiezen voor Oranje. We hebben er met hem en zijn zaakwaarnemer over gesproken. Hij weet hoe wij erin staan. Uiteindelijk moet hij zelf die beslissing nemen, niet wij. Nou, Ik hoop dat hij beslist voor Oranje, want dat is een goede voetballer. PSV heeft tijdens het afgelopen boekjaar een netto winst van 2,2 miljoen euro genoteerd. Uh, daarmee zijn de cijfers minder goed dan een jaar eerder. In het seizoen 2015-16 boekte PSV nog een winst van 4,3 miljoen op een begroting van 95 miljoen. De FIFA heeft Ali voor één duel geschorst omdat hij zijn middelvinger omhoog stak. De, Vivo, de Viva schorst de middenvelder voor zijn aanstootgevende en onsportieve gebaren gebaar... in het met tweeën gewonnen duel met Slowakije. Krek van Avermaat komt dit wielenseizoen niet meer in actie. De Belgische wielrenner slaat met een gerust hart onder meer de ronde van Lombardije over... omdat hij nu al zeker is van de eerste plaats op de wereldranglijst van dit jaar. Zullen we nog even de selectie van Jong Oranje doornemen? Doelmannen, Justin Bijlo, Joël Drommel, daar is het stand voor het hart natuurlijk... en Yannick van Os. Verdedigers Kevin Dix, Denzel Dumfries, Timothy Fosumenza, Thomas Ouwejan van AZ. Jai uh, Jairo Riedewald, Crystal Palace. Jeremia St. Just van Feyenoord. En de middenvelders: Bazour, Frankie de Jong, Ramselaar, Rosario en Gustil van AZ. Er zit hier iemand heel blij te kijken. En de aanvallers: Steven Bergwijn, Oussama Idrissi, Gervane Castaneer, Justin Kluivert en Sam Lammers. Wesley Sneijder, die uh, wordt niet alleen niet geselecteerd voor Oranje, maar hij valt voorlopig ook buiten de boot bij Nice. De Nederlandse ster is niet fit en dat oogst kritiek van trainer Favre. En voor de Europese wedstrijd tegen Vitesse zit hij niet eens meer bij de selectie. Wow. Heb jij nog nieuws over de, de finale van Sepang, Want het is de laatste keer dat die geliefde race daar gehouden wordt. Hè? Nou ja, alleen dat Max Verstappen gematigd positief terugkijkt op de eerste twee vrije trainingen. Hij was in de natste sessie het snelste. Nou is hij, daar houdt hij van, hè, want hij heeft het altijd naar zijn zin. En uh, in de tweede sessie was hij vierde. Arangsta Reus is finaliste in Guagin. Als ik het goed uitspreek. Uh, ja. Zij heeft zich nog nooit geplaatst voor de finale van een itf toernooi De monsterse profiteert in het Thijse Guagin van de opgave ja. van haar Belgische opponent Tamarien Hendler. Die het na één game voor gezien houdt. De Nederlandse handbalsters zijn de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap van volgend jaar begonnen met een overtuigende overwinning. In het sportcentrum in Eindhoven rekende team van bondscoach Helle Thomson af met Wit-Rusland 33-21. Younes is weer opgenomen in de selectie van Duitsland uh, de wereldkampioen. Die gaat op jacht en de drie punten die nog nodig zijn voor een ticket naar Rusland. Linksbuiten van Ajax maakt deel uit van de 23-koppige Keurkorps van bondscoach Joachim Leu... voor de Interlands tegen naast de belager Noord-Ierland en Azerbeidzjan. Je hebt altijd de beroemde Ryder Cup, hè? dan speelt Amerika tegen Europa. Maar je hebt ook de Presidents Cup, we hebben het over golf. En uh, daarin speelt uh, Amerika tegen een golfteam bestaande uit de rest van de wereld... behalve Europa. En het Amerikaanse golfteam leidt naar de eerste dag... in de tweejaarlijkse strijd om de Presidents Cup... Heb jij toevallig de wedstrijd van de Nederlandse dames volleyballers tegen Italië gezien? Nee. 3-0. Ze sloegen ze helemaal van het veld af. En ze moeten nu, waarschijnlijk, tegen Duitsland. Nou, dat wordt lekker een nemen, hè? Nou, zo is het. Arjen Robben krijgt een nieuwe coach bij Bayern München. De Duitse recordkampioen ontsloeg Carlo Ancelotti... één dag al na het 3-0-verlies bij Paris Saint-Germain. En uh, Thomas Tuchel is uh, vrij, hè, want die werd weer ontslagen bij Borussia Dortmund, Dortmund. En hij wordt genoemd als opvolger. Ja, maar die wordt het niet, want de assistent van Ancelotti neemt de baan over. Oh, dat is nieuws. En hoe heet hij? Ik heb geen flauw idee. <laughs> nee, maar is dat al zeker? Want, uh, ja, ja, dat is maar zeker. Ik dat is weet, van, het, is... weet dat hij hem waarneemt, zeg Komt maar, de komende tijd. Oh, Oké. Okay. Nou goed, ja. heb je nog iets leuks? Ja, niet alleen in Nederland zitten dit seizoen een beetje tegen buiten de landsgrenzen. Ook onze Oosterburen bakken er voor hun doen vooralsnog weinig van in Europa. Voor de allereerste keer in de geschiedenis... gingen liefst zes Duitse clubs onderuit. Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayern München, FC Köln, Hertha BSC en Hoffenheim. Ja, en als je dan naar de Bundesliga kijkt... dan is er toch weer één uh, man die het daar fantastisch doet. Hè? Peter Bos die kan op dit moment niet meer stuk in Dortmund. Naarmatige voorbereiding heeft de trainer van zijn ploeg in een tijd een indrukwekkende voetbalmachine gemaakt... Die momenteel niet te stuiten is in de Bundesliga. Bos heeft sinds vorige week zelfs al zijn eerste clubrecord te pakken. Tot aan zaterdag had Borussia Dortmund na vijf wedstrijden nog een enkele tegentreffer geïncasseerd. Iets wat de club nog nooit eerder lukte. En daar kan de zesde eventueel dit weekend bij komen. Ik kan me niets verbazen. Wat ja. een geweldige ploeg. Maar gek dat ze onderuit gingen. Ja. Uh, ik heb een golfbericht voor jou speciaal. Mm -hmm. De VS leidt na de eerste dag van de Presidents Cup onder toeziend oog. Van Barack Obama. Heel goed. George Bush. Bill Clinton. Gaat het Amerikaanse team de leiding naar de eerste dag van de Presidents' Cup... de tweejaarlijke strijd tussen Verenigde Staten en de rest van de wereld... uitgezonderd Europa. De equipe van Captain Steve Stricker... met onder andere Dustin Johnson, Jordan Spieth en Phil Mickelson staat met 35 anderhalf voor op de Liberty National in New York. Ja, en de volgende keer moet je gewoon goed luisteren. Want wat je had dat heb gezegd, ik, <laughs> maar heb niet ik helemaal. Twee berichten hiervoor niet al Niet helemaal. Epcot <laughs> Zonderland is komende week in Montreal... een van de grote namen bij de WK Turnen. afgelopen jaren kwakkelde Zonderland. Maar nu is hij klaar, zegt hij, voor een derde wereldtitel. Ik heb hem gezien vorige week. Ongelooflijk weer. Het is echt ongelooflijk. We gaan binnenkort weer schaatsen. Dat en Dat meen je niet. Ja, en wat denk je richting de winterspelen in Pyeongchang? Speelt Sven Kramer met de gedachte zich ook te focussen op de massastart. De Vries maakte gisteren zijn opwachting op dat onderdeel in Leeuwarden. Het kwam er wel goed uit. Ik vind het ten eerste een hele leuke training. En ik vind het ook een leuk onderdeel, legt hij uit. Het ligt me wel. Ik heb er veel plezier in. De prioriteit ligt natuurlijk op de 5 en 10 kilometer. Maar dit is heel leuk om mee te doen. En Rob Rensenbrink heeft een biografie geschreven. Komt vandaag uit, hè? Nee, morgen. Oh. Het Slangenmens. Hij is 70. En uh, hij krijgt hem morgen op het complex van DWS... uitgereikt uit de handen van Jan Mulder. Het boek is geen afrekening of opzomming van onthullingen. Ik heb het niet gemaakt om oude collega's onderuit te halen. Um, even kijken. Uh, en verder... Oh ja, hij ondervindt steeds meer hinder van een spierziekte. Hij is... Uh, hij uh, uh, heeft een ernstige spierziekte. Een aandoening PSMA. Progressieve spinale ja. musculaire atrofie. En uh, dat is uh, behoorlijk uh, ernstig bij hem. En in mijn loopbaan vertelt hij... had ik zelden last van mijn spieren. En nu dit. Ik las dat er in Italië veel ex-profs aan een spierziekte lijden, En hij vraagt zich af of daar een verband in te vinden is. Ik hoorde net jouw bericht over Epke Zonderland. Ja. Daar wil ik toch even een aanvulling op geven. Want Epken neemt de komende week geen onnodige risico's in de kwalificaties voor het wereldkampioenschap in Rio. De Friese rekstokspecialist, want zo noemen ze hem, hij is inmiddels 31, overweegt een vijfde vluchtelement. De Kovacs gestrekt pas in de finale. Het is iets nieuws voor me. Het is een uitdaging om deze oefening stabiel te krijgen. Muziek. Ja.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 As tears go down, my riches can't buy everything. I want to hear the chill. keus van onze gast van vandaag bij ZFM Lunch Sport. Marijke Nat. En zij heeft een steentje bijgedragen. In dit geval een rollend steentje. Ja, ja daar zijn we. Die muzikale, muzikale keuze kunnen wij ons wel in vinden. Hè? Ik vind het fantastisch. Vergeleken ja, bij wat we meestal voor grab over onze oortjes <laughs> uitsturen. Vooral, okay. vooral als die jonge voetballers komen. Hè? Je, zo, ja, nee, dan is het... Nou, je weet, ik speak er bij HFC. En dan ja. uh, als die jongens het veld opkomen om in te schieten... dan. Uh, moet ik muziek van ze draaien? Dat is echt verschrikkelijk. Ja, heb Ja, daar <laughs> heb ik, uh, ja, um, dan uh, stapt de oude harde gingbal van. Nou ja, nee, maakt niet uit. In ieder geval, Jos de Jong die zit klaar voor Nee, wacht, voor ik, het ik heb nog Engelsen even één berichtje. Want dat zijn we net bal. vergeten. Nieuws. We zijn eigenlijk een honkbalbuurt, hè? HLM. Ja, zeker, ja zeker, zeker, zeker, zeker. Donnie Breek, hij is 17, heeft een profcontract voor zeven jaar getekend bij de Minnesota Twins. Zo, en de verwachting is dat de pitcher van hoofdklasse DSS zich eind maart 2018 in Fort Myers in Florida mag melden voor zijn eerste trainingskamp bij de Amerikaanse profclub. Breukwond met de nationale jeugdteams, diverse Europese titels. Leuk hoor. Leuk hè? Maar Vol. dat hoor je normaal helemaal niet verschijnen, dat soort dingen. Hartstikke leuk. Jos, gisteravond, is dit klaar? ja, gisteravond staat uh, uh, half Nederland naar Ronald Koeman's team te kijken. Everton. Wat een, een wedstrijd. Het was een ontzettend leuke ja. wedstrijd, maar oh, oh, oh Jos, wat heeft die man ja. ook aan pech. Oh, ongelooflijk. Oké, okay, hij heeft de eerste vier wedstrijden in de competitie, hij heeft natuurlijk hele zware tegenstanders gehad. En iedereen verwacht dat hij het daarna wel beter zou gaan doen. Maar dit is natuurlijk een enorme tegenvaller. Ik heb hem gisteren, naar nou, we hem allemaal zien spelen, ik vond het echt een geweldige wedstrijd. Ja, het gaat pot. 25 keer sneller dan Nederlandse voetbal. Ja. En, uh, maar er stond vanmorgen in de Daily Mail al van uh, na, na zijn 2-2 van ongeveer... Uh, ik kan niet zeggen dat de spelers er niet voor gaan. Ze vechten ervoor. Maar ze zijn gewoon bang om te voetballen. En uh, dat zag je al in de beginfase. Bijna elke bal die ging terug en al heel snel viel daar de eerste simpele goal uit. Dat uh, klopt ook wel. Je zag in het begin echt, ze zaten zo ontzettend onder druk. Alles ging maar terug en alles ging maar terug. Waar ik wel ongelooflijk van heb genoten, was dat uh, doelpunt van uh, Rooney. Dat hij vanaf zijn eigen helft die bal oppikt en oh, naar ja. voren sprint. En echt een geweldig doelpunt maakt. Ja, ik, ik vond het wel, ik heb er met ontzettend veel plezier naar zitten kijken. Maar Jos, ze kwamen dat... er met 2-1 voor. <coughs> ja. En dan wordt er een speler uitgestuurd van de tegenstander. Ja. Dan denk je toch, nou Makkie, ja, het denkt... is altijd als hij tegen tien spelers moet. Alsof je hele organisatie in duigen valt. Ja, en daarom vond ik die, uh, die overtreding die David Klaassen maakte... Ja. waaruit dit uh, doelpunt kwam, vond ik wel ongelooflijk stom. Ja. Precies op zo'n plaatsen zijn natuurlijk cruciale plaatsen... Voor, uh, voor die spitsen om zijn bal erin te koppen. En dat gebeurt ook meteen. Maar ja, de Klaassen was hier de grote ster in Nederland. En daar zie je het verschil. Hij mag ja, dat... niet eens standaard in dat maar team. Maar zie je dat niet met het, uh, heel, een heel groot deel van die Nederlandse spelers? Zodra ze in Engeland terechtkomen... zijn er maar een paar die echt ja. daadwerkelijk mee kunnen. Ze spelen hier in Nederland de sterren van de hemel. Ze zijn echt geweldig goed. Maar dat Engelse voetbal, het is, gewoon, het is gewoon heel iets anders. Ja, maar de handelingssnelheid, van, die, die is daar zo hoog. Ik vond het gisteren zo mooi. Een paas ja, ja, over de hele ja, breedte die meteen ja. in één keer wordt opgevangen. En, en niet stilleggen. En dan schieten. Nee, meteen. Nee, in één keer hup, mee. Hup. In één keer ja. mee. En precies in de voeten van een ander. Maar god, dat, ja. zo, dat zie je in Nederland toch zelden. Dus... Um, ja, uh, nee. ik weet niet wat er met Koeman gaat gebeuren... maar hij staat in ieder geval wel onder druk. Ik kan alleen maar hopen... Met en die, iedereen ja. met mij... dat de volgende wedstrijden in, uh, in, in, uh, in de league wat, wat beter met hem gaan. Ik hoop het wel. Hij heeft in ieder geval al een paar zware wedstrijden gehad. Er zijn nummer drie dit weekend trouwens, hè? Ja, je hebt, uh, het belangrijkste Dat is uh, Manchester City tegen Chelsea. De dus nummer één tegen nummer drie. Waarbij met Manchester City moet worden aangetekend... dat uh, de Spits Aguero... Je heeft gisteren een auto-ongeluk gehad in Amsterdam. Dat hebben we net uh, uitgewerkt ja, gehad. Ja, uh, maar het, er wordt ook uh, gezegd van, uh, dat hij voorlopig uh, uit de running is. En dat men ervan baalt dat hij dus morgen niet mee kan doen. Maar het is ook een verlies voor de Argentijnse ploeg. Want men uh, verwacht dat hij voorlopig wel even uh, geblesseerd zal blijven. Dus nou, dat kan hij ook niet meer meedoen. Ja, Een andere wedstrijd die belangrijk is, dat is toch uh, weer Everton tegen Burnley. Burnley is... Uh, Vorige week hebben ze gewonnen, waardoor ze Everton net voorbij streefden. Everton staat nu 14e en Burnley staat 10e, Maar ze spelen nu tegen elkaar, waardoor de stand weer helemaal kan wijzigen. Maar als hij niet wint, is het ook voor Koeman voorbij, denk ik. Ja, het zou best kunnen als je inderdaad in die Europa League kijkt. Hij staat nu onderaan met nul punten. Ik, ik weet het niet hoor. In ieder geval bondscoaches, zat straks. <laughs> ik gun het hem van harte. Ik vind het een ontiegelijk sympathieke vent. En uh, ik, ik hoop echt dat hij succesvol is. Ik hoorde vanmorgen een verhaal dat het technisch hard bij Ajax opstapt. Oh. En dat Tja. Louis van Gaal de grote man wordt. Dat zou wel een stunt zijn. Nou ja, dat is nodig. Het ja, toch niet ik denk zo? dat er inderdaad al langzamerhand wel eens een harde, harde bezem door die, ja. door die top kan worden geveegd. Ja, ja, ik denk dat het wel dat belangrijk is. Dat is al vaker gebeurd. Ja, ja, het ja. heeft nog tot niks geleid. Maar goed, hmm. we zitten in Engeland, jongen. Ja, ik, uh, nog één berichtje. Dat uh, Seedorf, die wordt waarschijnlijk uh, de nieuwe manager van Oldham Athletic. In de eerste league als vervanger van John Sheridan. Die wordt ontslagen vanwege tegen van de prestaties. <laughs> het is toch? Het is, ik, het ik denk als je door. naar alle competities in de wereld kijkt, dan na een week of vier, vijf, dan hoor je alleen maar tegenvallende prestaties en ontslag. Ik begrijp het niet. Ze krijgen contracten voor drie jaar of voor twee jaar. En ze <laughs> spelen vier wedstrijden. En dan gaat verkeerd. En ze gaan meteen aan de dijk pakken hun koffers. Ja. Oké, okay, bak goud in de koffer. Ja, wegwezen en de volgende krijgt vier wedstrijden. Mooi geregeld voor ze. <laughs> wat dat betreft raar. hadden we trainer moeten worden, hè? Nee, ze benen al. Misschien op een hoger niveau. Ja, maar vang, wat wel, wel leuk is dat de Engelse voetbalbond. begint volgend jaar met een vrouwencompetitie. Er is al een aantal, uh, aantal Nederlandse spelers... dat bij diverse teams in Engeland speelt. Ik denk dat een hele hoop mensen dat eigenlijk niet wisten... dat er al halve... Oh, de vier uh, bij Arsenal ja. rondlopen. Bij, bij, bij de dames, bij onder andere Arsenal... en bij Bristol City en nog een paar. Maar dat kwam al naar voren tijdens de laatste EK. Maar goed, ze gaan er nu een, uh, een speciale uh, competitie van maken. En dat ziet er natuurlijk hartstikke leuk uit. Want zeker die spelers die ook met de EK hebben meegedaan... die worden nu echt full profs. En ik vind het echt hartstikke leuk... Ik zag daar jouw mening erover geleverd. Hoe denk je erover? Ik vind, dat, uh... ja, ik en vind het. En heeft mij er veel meer. Not, uh, duim Marijke Marijke dus, ja. Ja, ja Ik vind dit uh, geweldig voor die meiden. Ze hebben natuurlijk van de zomer fantastisch gepresteerd. En, uh, ja, dit is een beloning die ze krijgen. En, uh, ik vind dat ze die echt verdienen. Echt uh, top. Uh, niet zomaar een competitie, hè? 14 clubs, hè? Het is een echte competitie. Ja. Ja. Dat, uh, in Nederland staat het nog een beetje uit, dat je denkt: van nou ja, in de kinderschoenen ja. nog steeds, vind ik zelf. Ja, ja, en, en zelfs in, in Spanje ook nog. Hè? Daar is het ook niet ja, echt maar, nog... Niet, niet echt van de maar 26 wedstrijden is toch heerlijk, man. Ja, dat is natuurlijk te gek voor die mensen. Ja, maar ze ja. gaan wel weer enorm vooruitlopen dan. Hè? Dat is natuurlijk weer het nadeel. Als je dat in Europees verband... Ja, maar vindt, dat, dan, het, het zijn heel veel spelers uit niet-Engeland. Ja, hè? dat is waar. Dus die pakken daar hun, ja. hun voordeel uit. Ja. Ja. Maar heb je enig idee hoe dat in een andere jaren is geweest? Want het is nu ineens die, die nieuwe cup komt eraan. Het heeft ongetwijfeld met het EK te maken. Hoe is dat andere jaar geweest? Want die dames was een Minima en dergelijke. Die, uh, die ontzettend goed speelde met de EK. Ik had wel eens een keer van haar gehoord, maar verder eigenlijk ook niet. Hoe zat dat voorheen? Ze, ze speelden bij Arsenal maar op welk niveau? Weet je dat? Uh, nou, ik weet van. Wacht even. De microfoon doet het niet, uh, jongens. Uh, even checken. Er is iets uh, mis met de microfoon. Hier. Ja. Nou, oké, okay, dan gaan we hiermee verder. Doet hij het nu? Ja. Nee, deze? Doet deze het wel? Ja. Die doet het wel. Ja. Oké, okay, dan gaan we verder. Uh, nou, ik weet heel toevallig een paar dames die bij mij uit de buurt vandaan komen... gewaard bij Rijngeboorsdames hebben gevoetbald... ...en die zijn toen in de tijd doorgestroomd naar AZ. En die hebben jarenlang, minstens jarenlang, maar een flink aantal jaren een damesteam gehad. En die zijn ook drie keer kampioen geworden onder ja. leiding van teammanager Marleen Molenaar. Maar AZ heeft geen damesteam, meer, toch? Nee, nee. Uh, ik denk dat het om de financiën in de tijd ging. En ja. toen heeft Telstar het weer opgepikt... En uh, die hebben het uh, dit seizoen ook uh, weer laten afweten. En nu is er een uh, zelfstandige vereniging, VV Alkmaar. En uh, daar voetballen die dames van Telstar weer in. Ja, met, met aanvulling van andere dames. En ook die spelen vanavond competitie in het AFAS AZ-stadion. Oh, wat leuk. Wat is dat een nieuwe club? Hoor? Het is een, uh, een nieuwe club, een nieuwe naam. Ze zijn echt helemaal alleen voor damesvoetbal. Ja. En die is dit jaar voor het eerst? Ja, dit jaar voor het eerst. En ze spelen op het complex bij AFC 34 in Alkmaar. Maar daar zijn de velden nog niet helemaal klaar. Dus vanavond spelen ze in het AZ-stadion. Hartstikke leuk. Mooi. Nou, jij gaan jij die bent eens... door je uh, Engelse voetbal heen, of niet? Ja, ik denk het is Jos. wel om meer te melden. Maar ik wou het hier maar even bij laten. Goed zo. Dan, uh, Charles, uh, we gaan even een muziekje doen nog. Ja, het is uh, gisteren, 79 jaar geleden... dat hij werd geboren in Henderson, North Carolina. En dan heb ik het over Benjamin Earl Nelson beter uh, bekend uh, als Ben E. King, ben e. King en King. Stand By Me is een van zijn grootste successen stu... <truzie> When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see No, I won't be afraid Oh, I won't be afraid Just as long as you stand Stand by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 Stand by me van Benny King en we gaan weer snel naar onze presentatoren, want we hebben nog maar een paar minuutjes te gaan. Man, ja, het gaat uh, hard. Hè. Die twee uur die vliegen toch altijd om. En als ik naar buiten kijk, wordt het weer wat lichter, jongens. Dus dat is ook goed nieuws. Dan, je dan, je kan, dan je mag je... iedereen naar onze uitzending weer. Moet je eens achter, achter je kijken uit, wat een donkere wolken daar zitten. Ja, maar die, die zijn weg, hè. die ja, trekken nu het EU. land in. Die gaan ja, dat allemaal dat lekker we het richting doen. Duitsland. Nou, Duitsland. Hartstikke idee. <laughs> Uh, nee, fijn. Uh, dankjewel, Jos. Jos vraagt of ik nog wat thee wil, maar dat uh, hoeft niet. Hennie, heb jij nog iets leuks om te melden? Mm, nou, dat onze gast Marijke Nat ja. fantastische muziek had uitgekozen. Dat sowieso. En die schuil die haalt deze plaat eerder weg. Zonde, hè? Ja, dat vind je jammer. Ja, maar nee. dit had zij ook niet uitgekozen. Die had ik uitgekozen. Oh, maar waarom haal <laughs> je hem dan eerder weg? Nou ja, maar, omdat de tijd beperkt is. Uh, we, we hebben nog een paar minuutjes. En jullie hebben zoveel nieuws uh, weer vandaag bij sport. Dus uh, ik denk nou, ik moet jullie nog even de kans geven om... Uh... Ja, zeker, wat ga jij doen voor het weekend, Henny? Nou, ik ga in ieder geval zondagmiddag voetgolven. Ja. Om twee uur is dat, op de, ja. op de golfbaan. Ja. Vlakbij het veld van uh, Zandvoort. Ja. En ik ga morgen natuurlijk naar Lisse. Jij gaat bij Lisse kijken, yeah. dat is leuk. Ja, natuurlijk, ja. dat snap ik. Ja. Want daar komen drie punten vandaan voor Harlem. Laten we het hopen. Dat zonder meer, ja. Wedden? Ja, nou, ik wil altijd een beetje wedden. Ja, maar jij rookt niet, hè? Nee. Maar ik wel. <laughs> ja, nou, ja dat, dat, dat moet je lekker zelf weten. Maar goed, jij wil een doosje sigaren. Als om... dat zou kunnen, dan mag okay. jij zeggen wat jij wil. Een goede fles witte wijn. Oké, okay. staat. <laughs> Oké. Okay. Hey, um, Jos, wat ga jij doen? Jij ja. moet uh, scheidsrechteren natuurlijk, hè. Ja, ik moet op zondag weer een wedstrijd fluiten. Pas op met je hand, want deze is al stuk. Ja, oké, ik heb die vorige ook al kapot gemaakt. Ik moet op zondag weer een wedstrijd fluiten... en daarna mag ik een fotoreportage maken van een uh, echtpaar. Dat ze zoveel jaar getrouwd is. Dus dat is ook oh, heel wat leuk. leuk. Ja. Nou, wat gezellig. En, uh, morgen gewoon werken, hè? Zit je wel om een ja. duiven te schieten, meneer de Ja, het ja, is volledig buiten je regio. Want dit is een Alkmaar. Dus dat maak je geen zorgen. Ja, maar ik weet dat er Alkmaar ligt, hoor. <laughs> wat weet je dat? <laughs> ja, maar... Nou, van mijn rekening hebben we het ja, gehoord. He? Wat ze uh, dit weekend ging doen. Uh, Na AZ Feyenoord. Dat is een belangrijke wedstrijd, jongens. Charol, jij nog leuke dingen van het weekend? Ik heb alleen maar leuke dingen. Ik moet natuurlijk weer de nodige fotoreportages en artikelen schrijven. Was jij uh, voor, ook al? Voor, ja, joh, voor niels.nl natuurlijk. Wie? En ik moet jullie foto's op Facebook plaatsen, want mijn bericht aan Marijke. Uh, je moet zo even een kaartje van me meenemen, want ik weet niet of Marijke ook Facebook heeft. Ja, ja. ja zegt ze. Uh, die foto's komen daar natuurlijk op te staan, uh, als elke week natuurlijk. Leuk. Hartstikke en, uh, goed. En voor de rest uh, ja, ga ik af en toe een beetje muziek maken en uh, genieten van muziek. En, uh, gewoon gezellige dingen doen. Zo is het. Hartstikke mooi. Mooi zo. En ik ga lekker, jongens, vanmiddag. Sponsorborrel, HFC. Ja, komt je Harry Saxioni. Hartstikke leuk. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. En die gaat daar uh, gedurende een minuut of twintig een uh, voordracht houden. En uh, hij neemt zijn gitaar mee. Dus dat wordt een, uh, een bijzondere middag. Maar jij bent een muziekman en je zit zelf ook in een band. Maar nee. deze Saxioni is natuurlijk een uh, van de buitencategorieën. Nee, absoluut. Dat is een, een, een, een van Nederlandse uh, uh, topgitaristen. En wereldwijd erkent ook hè, daarin. Bank. En die techniek van hem, die is uh, heel bijzonder. En uh, hij heeft zich daar helemaal in toegelegd. En hij heeft ook boeken erover geschreven. En uh, ja, de hele wereld kent hem daarom. Jij kent hem al, hè? Voor... Jij kent hem al ja, al, ja. Kan je er iets over vertellen, over die, die gesprekken die je met hem hebt gehad? Nee, zeker. Ja, god, het is een, het is een bijzondere man. En, en uh, je merkt meteen het talent wat hij heeft... Um, hij is multi-getalenteerd. Hij was ook een uitstekend voetballer. Hij voetbalde bij Ajax. In alle selectieteams heeft hij doorlopen uh, tot en met de tweede. En uh, ja, dat, de, hij, hij was daarin ook fantastisch. Hij kon heel moeilijk kiezen. Ook, hè. moet ik nou met gitaar verder of moet ik met voetbal verder? Want hij was in, in allebei even goed, zeg maar. Maar die keuze werd voor hem bepaald toen hij een selectiewedstrijd voor het eerste moest spelen. En kwam kijken toen in die tijd. Dus over die tijd praten we. En uh, hij moest een selectiewedstrijd spelen en werd uh, op in plaats van rechts buiten rechts half gezet. En, uh, maar goed, de, de, dat gebeurde plotseling in de kleedkamer vooraan, vooraf aan de wedstrijd. En toen dacht hij van nou, dat uh, moet ik ook kunnen, maakt me niet uit. En uh, eenmaal op het veld was Volendam, moesten ze tegen. Dacht hij van nou, even tegenstander monsterend, van die kan ik wel aan. Totdat uh, die tegenstander na het fluitsignaal de bal kreeg... hem poorten en tien uh, meter verder was toen hij zich omdraaide. En toen dacht hij, nu is de keuze gemaakt. Ik word gitarist. <laughs> ja. Dat heeft hij gedaan. En jaren later zat hij in het stadion... en toen debuteerde een speler uh, in, bij Ajax in het eerste. En dat was die tegenstander van toen. Ik ben even kwijt wie het was. Gerry of Arnold Muur? Maar een van die twee Gerry. was het was Gerry. Ja, ja. Fantastisch, uh, natuurlijk, verhaal. Uh, maar dat zal hij ongetwijfeld vanavond, uh, denk ik, wel vertellen. En uh, ja, het is, een, uh, het is een bijzonder man en een uh, waanzinnig gitarist. Hij is zijn carrière begonnen bij Herman van Veen. Hij ja. Herman ja. van Veen. Ja. En is toen uh, doorgegaan als uh, solo-gitarist. Over kanjes gesproken. Hè? Ja, geweldig. Maar goed, het, het wordt een uh, bijzonder middagje. En uh, ja, ik denk dat we er bijna wel zijn, Charles, of niet? Ik ga uh, ome Charles bedanken. Zo is de wijze waarop hij de platen weer heeft opgezet. Vooral die lekkere muziek van Marijke Nat. Onze gasten ja. van vandaag. En wie hoor je nu op de achtergrond? Dat is hem hè. Ja, daar ja. heb je Harry Saks. Harry, Harry, Harry. Nee, jij ook bedankt. Charles bedankt. En onze gasten natuurlijk. Marijke Nat en Jost de Jong was er ook weer. En jij ook bedankt Ron. Tot volgende week.